1 uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. Goedemiddag. Explosies en schoten in Afghaanse hoofdstad Kabul. Nog geen reactie minister Kamp op mislukken pensioenakkoord. En acht jaar cel geëist tegen vrouw die haar pasgeboren baby's doden.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 Explosies en vuurgevechten in Kabul. In de Afghaanse hoofdstad wordt zwaar gevochten. Vooral overheidsgebouwen en ambassades zouden doelwit zijn van een grote aanval. Correspondent Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, jij vertelde vorige uur dat er nog werd gevochten. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds het geval. Uh, er is in de omgeving van die ambassadewijk waar hier akbar gaan... hebben uh, strijders zich verschanst in een winkelcomplex in aanbouw, een bouwplaats dus... Hebben eerder verschillende raketten afgevuurd, onder meer op het hoofdkantoor van de Internationale troepenmacht ISAF en de Afghaanse inlichtingendienst. Uh, het is nog onduidelijk hoeveel schade daar is aangericht. Inmiddels is er wel melding van verschillende uh, gewonden. Journalisten in het gebouw van het TV-station Tolo News dat ook werd getroffen door een raket. Een schoolbus zou zijn getroffen, kinderen daar ook uh, gewond geraakt. Uh, bronnen in Kabul zeggen dat er meerdere raketten zijn neergeploft hè, in die ambassadewijk. Lijkt erop dat er op dit moment ook op meerdere plekken in die stad nog wordt gevochten. Nou, later, drie weken geleden was er een, een aanslag op de British Council. Twaalf doden. De, toen bleek er de Taliban achter te zitten. Althans, uh, uh, ja, verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door de Taliban. Is dat nu weer zo? Ja, dat claimen zij wel. Er moet gezegd worden dat ongeveer iedere kogel... die in Afghanistan wordt afgevuurd door de Taliban wordt geclaimd. Dat klopt niet altijd... Maar de schaal van deze aanslag, de hoeveelheid strijders die er ook bij betrokken trokken lijken zijn... ...dat echt op dat er een grotere organisatie hier achter moet zitten. Vaak gaat het de laatste tijd bij dit soort aanvallen bij de toegang van een, tot een gebouw een bom af. En er wordt een chaos gecreëerd en dan proberen gewapende mannen zoals toen bij de British Council zo'n gebouw binnen te dringen. De beveiliging is inmiddels zo enorm. Ik kom net uit Kabul en wat je daar ziet is... Uh, ...zwaar, zwaar beveiligde complexen in die stad. Uh, dus het lijkt logisch uh, dat je dan probeert die beveiliging te omzeilen. Uh, bijvoorbeeld met raketten, zoals vandaag, uh, probeert schade aan te richten. Uh, ook voor Kabul is dit echt wel een zware aanslag. Uh, er wordt dus nog gevochten. Bronnen in Kabul, Kabul uh, melden op dit moment dat er uh, opnieuw een zware explosie wordt gehoord... ...in de buurt van die ambassadewijk. Dus we zullen in de komende uren pas uh, gaan horen hoeveel schade en hoeveel slachtoffers hier uh, zijn gemaakt. Lucas Waagmeester, dankjewel. je FNV is er dus niet uitgekomen. Geen overeenstemming over het pensioenakkoord. En nog geen reactie hierop van minister Kamp... of van werkgeversvoorzitter Wientjes. Voorzitter Agnes Jongerius van FNV spreekt hen vanmiddag... over wat er nu verder moet gebeuren. Dat vragen aan economieredacteur Eva Wiesing. Ja, Eva, hoe nu verder? Nou, vanmiddag eerst maar is dat gesprek met minister Kamp. Hij heeft iedereen vannacht nog uitgenodigd voor dit gesprek. Uh, daar zitten ook de voorzitters van de vakcentrales van CNV en de MHP bij. Dus eigenlijk de hele polder. Jongerius gaat ervan uit, zoals in haar, zij zelf zegt... dat de minister haar niet gevraagd heeft om te gaan klaar voor jassen. Dus dat hij echt met nieuwe voorstellen komt... die haar achterban uh, te gerust kunnen stellen. Maar ja, iedereen weet ondertussen ook... dat de minister gewoon geen geld heeft voor... al. Die die eisen die de FVV heeft, hè. dat is die AOW-waarde uh, vast. Dus iedereen die toch met, 45, met 65 wil stoppen, eerder kan stoppen. Ja. Hogere buffers en meer risico bij de werkgevers. Daar is op dit moment geen geld voor. Hmm. Als ik jou nou zo hoor, dan denk ik, dan komen ze er ook straks om half vijf niet uit. Nee, de kans is heel erg groot en minister Kamp heeft aange, al een paar keer gezegd... dat hij dan zijn eigen plan gaat doorvoeren. Dus de gewone verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar. Maar tegelijkertijd is de FNV-bondgenoot al heel lang bezig... om ook de politiek te bewegen om met diezelfde eisen in te stemmen. Er is al voor de zomer zijn er moties aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer... om in ieder geval twee van die eisen min of meer in te willigen via de politiek. Dus het wordt nu eigenlijk een politiek gevecht buiten de polder om. En, en is dit schadelijk dan voor, uh, voor de FNV? Nou, het is in ieder geval uh, funest voor de geloofwaardigheid van voorzitter Agnes Jongerius. Die heeft twee jaar lang onderhandeld. Die zei dit is een goed akkoord. En nu moet ze weer verder gaan praten om die achterban mee te krijgen. Uh, twee opstandige bonden die uh, los van haar weer verder gaan met de politiek. Uh, zij wil doorvechten totdat ze wel een goed pensioenakkoord heeft. Maar ze is echt vleugellam. Als ze er niet uitkomen, betekent dat het einde van het tijdperk, uh, Jongerius? Nou, dat is nog veel te vroeg, want je hebt gezien hoe strijdvaardig zij is. Ik ga ervan uit dat het gevecht gewoon nog even langer doorgaat. Okay. Even vliezing, dankjewel. Tegen Anita C. uit Geleen, die wordt verdacht uh, van het doden van drie van haar pasgeboren baby's... is acht jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie was er bij het eerste kind sprake van doodslag... en bij de volgende twee van moord. De vrouw zou de baby's direct na de bevalling hebben gedood.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 Ook maken ze onderscheid tussen dure en goedkope auto's. Het komt voor dat ze mensen met een minder dure auto... geen boete geven voor een overtreding... waarvoor ze iemand met een dure auto wel een bekeuring geven. Politievakbond NPB. Dat betekent dat politiemensen opgeleid zijn... met een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel... en niet altijd meer goed kunnen plaatsen... dat verkeersboetes die in Nederland al erg hoog zijn... op dit moment hoger worden dan het plegen van een eenvoudig misdrijf. En ook politievakbond ANPV heeft begrip voor de agenten. Dus op basis van inkomen en van de persoon die ze voor zich hebben. Een afweging of ze wel of niet schrijven. Ja, en dat is niet aan de politie. Ik vind het gewoon heel simpel. Wij zijn ervoor om te handhaven onze achterpersonen En we zullen ons nooit op een toe moeten zetten die niet aan ons is. En dat gebeurt natuurlijk wel doordat de boetes zo hoog worden... dat we er eerst een afweging van maken. En dat is niet goed. Ja, en de agenten denken er zelfs over... om helemaal geen boetes voor associaal rijgedrag en hardrijden meer te geven... als die worden verhoogd, zoals minister Opstelten wil. Die is van plan de boetes met ingang van januari flink omhoog te gooien. Sommige gevallen met 140 euro. Dit is het NOS-journaal. Het Dorald Megens. De plannen van het kabinet voor minimumstraffen worden aangescherpt. In het gedoogakkoord staat dat rechters minimumstraffen moeten opleggen... als iemand binnen tien jaar twee keer wordt veroordeeld voor een misdrijf... waarop zeker twaalf jaar gevangenisstraf staat. Volgens ingewijden is het kabinet van plan die grens te verkorten tot acht jaar. Die aanvulling zou zijn aangebracht op verzoek van de PVV. Vrijdag praat het kabinet erover. Volgens het voorstel moeten rechters minimaal de helft van de maximumstraf opleggen...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 Ongeluk waarbij een onderhoudstrein door een stootblok schoot, veroorzaakte een enorme ravage. De trein botste op een lege tankauto, sloeg een gat in een watersportwinkel en eindigde op een winkelplein. Volgens de onderzoeksraad volgde de machinist een zij niet op. En bovendien functioneerde het remsysteem niet goed. De Europese beurzen zijn na een positief begin toch weer in het rood gedoken. De aex index opende met een winst van bijna anderhalf procent, maar koest inmiddels rond 1% lager. De zorgen over de Europese schuldencrisis leken even wat te zijn verlicht... door berichten dat China Italiaanse staatsobligaties zou willen kopen. Maar inmiddels heeft het pessimisme weer de overhand. Net als gisteren worden vooral de banken hard getroffen. De Italiaanse minister van Economische Zaken heeft een ontmoeting gehad... met een delegatie uit China. Dat land zou Italiaanse staatsobligaties willen kopen... en investeren dus in belangrijke bedrijven. Dat zou Italië kunnen helpen te voorkomen... dat het door de schuldencrisis in grotere problemen komt... China zou al ongeveer 4% van de Italiaanse staatsschuld bezitten, die zo'n 1900 miljard euro bedraagt. In januari was er sprake van dat China interesse zou hebben in Spaanse schuldobligaties. Of China toen ook tot koop is overgegaan, dat is niet bekend. De Chinezen bezitten ook al delen van de haven van Piraeus in Griekenland. In zijn woonplaats Bokstel is oud-PVDA-kamerlid Frits Castricum overleden.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 Dan Amsterdam, daar worden scooterrijders extra in de gaten gehouden. De politie houdt op verschillende plaatsen in de stad vandaag snelheidscontroles. Het aantal scooters in de hoofdstad neemt namelijk toe. En het aantal slachtoffers onder die bestuurders ook. Jessica van Spengen bij een controle op het Leidseplein. Weet u te hard, mevrouw? Nee. nee. <laughs> Waarom papier... staat u hier nog? Ik heb mijn papieren niet bij. Het robotje achter die vrachtwagen, die ging naar keren. Met een lasergun wordt de snelheid gemeten. Ja, vooral bromfietsen of bromscooters, waar we ons op richten. 28 is wel... Uh, dat, mag nog. dat mag nog. Aan de overkant wordt de dame op de scooter staande gehouden. Wil je nog een verklaring? Ik ook een mens en ik vergeet ja. wel eens wat. Ja, is goed. En dan vind ik het heel moedig ik van u, u dat u hem toch even uitschrijft. Uh... de u van 19. Mensen raken behoorlijk geïrriteerd, hè? Nou, het valt me eigenlijk nog wel mee. Deze mevrouw was inderdaad wel heel boos. Johanneke Helmers van de campagne Slow Riders...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 Situatie iedere dag ziet, denk ik wel dat het nodig is. Ja. Wat zie je om je heen? Het wordt gewoon steeds een drukkere stad met steeds veel mensen die door elkaar heen bewegen. En dan moet je een beetje, moet je een beetje kunnen, anders gaat het mis. Sport. Het hoogste sporttribunaal KAS heeft atleet Simon Vroemen in het ongelijk gesteld. De inmiddels gestopte Vroemen had vorig jaar beroep aangetekend... tegen de schorsing van twee jaar die hem door de atletiekunie was opgelegd. Stiepelspecialist Vroemen werd in juni 2008... bij zijn kwalificatie voor de Olympische Spelen in Peking... positief bevonden en geschorst. De tuchtcommissie van het instituut Sportrechtspraak sprak hem vrij... maar de commissie van beroep verwierp die uitspraak. En Vroemen besloot daarop naar het KAS te stappen. Te vergeefs dus. Door de uitspraak van het KAS moet Vroemen wel de proceskosten betalen. En de tennissers Igor Seisling en Thomas Schorel... hebben de tweede ronde bereikt van de Challenger-toernooien in Turkije en Polen. Sijsling kwam in Istanbul een ronde verder... door opgaven van de Rus Matsukevich En Schorel versloeg de Pol Gadonski. Het is 12 over één. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Zware gevechten in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Strijders van de Taliban zouden het speciaal hebben voorzien... op een gebouw van de inlichtingendienst en op een departement. Er is nog geen reactie van minister Kamp... op het mislukken van het pensioenakkoord bij de FNV. Om half vijf praat hij met FNV-voorzitter Jongerius. En er is acht jaar cel geëist tegen een vrouw uit Geleen. Zij doden drie van haar pasgeboren baby's.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 Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Deze week gaat het zogeheten passageproces verder. De zaken over de vele liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Een ingewikkeld verhaal. Maar gelukkig is daar zometeen misdaadsjournalist Gerlof Lijstra van 4. In deel 2 van het radiodagboek van oud-doelman Hans van Breukelen... praat hij over iemand met wie hij niet meer samen in een tv-programma wil zitten. Doordat hij mensen op een bepaalde manier neerzet... dat je daarmee niet alleen de mensen, maar ook familie en vrienden en vrouwen... en weet ik wat, heel erg weet te raken. Uh, nou ja, daar is hij het dan niet mee eens... omdat je dan niet volwassen bent. Hij ziet mij als een dorpsverstoor, als een dominee. Hij is zo flexibel als een looie deur. Ja, over wie gaat dit nou? U hoort het zometeen in het radiodagboek. En dan na half twee is het standpunt.nl. De stelling dan, minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord. Dat is de stelling. U mag erop reageren, eens of oneens. Uh, nou, u kent intussen het klappen van de zweep al. 16 uur onderhandelen vannacht bleek niet genoeg. De FvV komt niet als, uh, eens, uh, met, een, met, een, met een eensluidend uh, antwoord uh, uit. Um, en dus uh, ligt de bal.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 Overmorgen wordt in de bunker in Amsterdam de draad weer opgepikt... in het zogeheten passageproces. In dat proces staan elf verdachten terecht... voor tien moorden of pogingen tot moord in de Amsterdamse onderwereld. De zaak loopt al sinds begin 2009... en is uh, intussen verworden tot een onoverzichtelijke warboel. En het eind is dus nog lang niet in zicht. En lunch vraagt zich af, komt het eigenlijk nog wel goed met dat proces van de eeuw? Ik ga erover praten met Gel of Lijstra, misdaadjournalist bij Weekblad Elsevier. Goedemiddag. Goedemiddag. Even om ons geheugen allemaal een beetje op te frissen. Het gaat hier om verschillende dossiers, die zijn samengevoegd in één zaak. Uh, dat heet dan het passageproces. Nou, je zou zeggen dat is wel efficiënt. Dat zou je zeggen, maar het zijn uh, veel verschillende zaken. En uh, die hebben zich afgespeeld tussen 1993 en 2006. Dus dat is een hele periode. En we hebben te maken met een groot aantal verdachten... onder wie een aantal kopstukken uit de onderwereld... Uh, met allemaal hun advocaten. Dus ja, dat, uh, dat geeft wel aan hoe ingewikkeld het is. Ja, het, het proces duurt daarom dus heel lang? Ja, mede door het, uh, het optreden van de advocaten... maar ook door het gerommel, mag je wel zeggen, van het Openbaar Ministerie. Uh, niet altijd even uh, helder in uh, de aanpak. Uh, he, de, de kronengetuige Petela Serpe... Vieze uh, Peter, niet... hè? Vieze Peter, ja, inmiddels is zijn gebit, want hij sloeg het op op zijn vieze tanden. Zijn gebit is wel uh, hersteld. Dus uh, een mooie Peter zou je bijna kunnen zeggen. Voorheen vieze Peter. Voorheen vieze Peter. Um, maar ja, die hadden ze ook niet altijd even goed in de hand. Hè. Dan eiste hij weer meer geld of bescherming voor zijn uh, familie. Um, maar de belangrijkste clash is die tussen de advocaten en het OM. Ja. En uh, dan kwam er nog eens overheen dat een van de kopstukken die nog zoek was, die nog zorel, uh, pas vorig jaar augustus uh, werd gepakt. En ja. die zaak hebben ze ook nog eens gevoegd. Ja. Om het helemaal ingewikkeld Goed, maken. dus die is ook nog bij geweest. Even ja. over, die, over die Peter Laes nog even, want dat is de kroongetuige dus van justitie. Maar ook spijt op tand, want dan deed hij weer wel mee, dan weer niet. Uh, een hoop Harwa rond zijn persoon, het lijkt allemaal wel een soop. Even een klein stukje luisteren. Ja. Laten we het hebben over Peter Laes. Niet alleen de omvang van het onderzoek is uniek... Ook is voor het eerst in zo'n grote zaak door justitie een deal gesloten met een kroongetuige die zelf heeft toegegeven dat hij medeplichtig is aan moord. De belangrijkste kroongetuige in het liquidatieproces, Peter Laes... werkt niet langer mee met justitie. Peter Laes in het Amsterdamse liquidatieproces gaat weer praten. De kroongetuige in het grote liquidatieproces, Peter Laes... die zou naast de moord op vastgoedhandelaar Kees Houtman... nog een moord hebben gepleegd. Opnieuw staat de geloofwaardigheid van kroongetuige Peter Laes ter discussie. Ja, uh, wat is het laatste nieuws? Gaat hij nou wel of niet praten? Ja, hij praat nog steeds. <laughs> hij heeft nu al even zijn mond gehouden, maar hij praat nog steeds. En... Ja, ondanks alle aanvallen van, het, uh, van de verdediging van de kopstukken. Want die vinden hem niet te vertrouwen, hè? Die vinden hem niet te vertrouwen. die zegt van, ja, Hij heeft gelogen over het feit dat hij nog bij een andere moord betrokken was. He, de moord op Gerry Bethlehem. En uh, de zaak waar hij in bekend heeft, uh, de moord op Houtman... is maar de vraag, zeggen de advocaten, of hij daar wel is bij geweest. Of dat hij dat uh, gehoord heeft en verzonnen heeft allemaal, he, zijn uh, aandeel. Uh, maar ik vind dat hij uh, goed overeind blijft tot op heden. Is hij, is hij te vertrouwen? Ja, Het is een oplichter, hè. het is een crimineel. Criminelen zijn per definitie minder betrouwbaar dan de doorsnee burger. Maar ook een oplichter en een crimineel kan wel eens de waarheid spreken. En ik ja. heb het idee dat hij hierin, deze deal, de waarheid spreekt over wat er allemaal gebeurd is. Ja. Nou schermt het OM nog met een nieuwe kroongetuige. Ja, dat is, dat is helemaal interessant. Uh, die kwam uh, een tijdje geleden uit de hoed. Daar wordt nog mee onderhandeld. Uh, dat horen we misschien morgen, uh, of het ook gelukt is... om een deal met deze kroongetuigen uh, te sluiten. Daarnaast hebben ze nog een, een andere getuige, hè, Q5. Dat was een meneer of mevrouw die beweerde... dat hij in een discotheek in Rotterdam erbij was geweest... toen een aantal kopstukken over de liquidatie spraken... over de plannen daarvoor... En uh, verder bijvoorbeeld Maria Houtman, de weduwe van Kees Houtman, uh, ook een belangrijke getuige. Dus ja, er is op zich uh, veel, veel bewijs. Alleen, ja, de rechters moeten nou eens een keer toekomen aan uh, het oordeel daarover. Ja. Maar die nieuwe kroongetuigen, daar weten we niet van wie dat is. En dat zal dus moeilijk ook iemand uit het wereldje zelf zijn. Ja, dat, uh, he, dat is de, uh, je, je sluit een deal met een criminele getuige, dat is dus iemand die... Uh, zelf een aandeel heeft gehad in één of meer zaken... Uh, maar ervoor kiest om spijt op te worden. En in ruil voor verklaring... Uh strafkorting kan krijgen of een uh, bescherming. Die wordt dan voor de rest van zijn of haar leven opgenomen... in dat programma voor beschermde getuigen. Ja. Maar over deze figuur is nog niets bekend. Nee. Uh, net al gezegd, een stuk of tien uh, verdachten... waarvan die Dino S. wel bekend is. Want die, die is inderdaad vorig jaar opgepakt. Nou, die mm -hmm. beelden kennen mensen misschien nog wel. Ja. Die zat ergens gewoon ondergedoken. In, uh, of eigenlijk niet eens ondergedoken, hè? Nou, ja, hij en... zat wel ondergedoken aan de Rozengracht. Ja, in de hij zat vierhoog, ja. om de hoek van het... Uh, Politiebureau in Nederland. Ja, ja, precies, ja. Dat, dat was dat verhaal inderdaad. Ja. Uh, Willem Holleden uh, wordt ook altijd genoemd met betrekking tot die liquidaties. Zeker, en het heeft heel lang geduurd, of het heeft er heel lang om gespannen of ze naast Dinosaurus ook Willem Holleden zouden voegen, hè? dus zijn uh, betrokkenheid bij deze zaken ook mee zouden behandelen. Ik heb het idee dat ze nu ervoor gekozen hebben om uh, die zaken apart te behandelen. Dus er komt een apart, uh, aparte rechtszaak tegen Holleder voor zijn uh, mogelijke betrokkenheid bij deze liquidaties. Um, interessant daarin is dat uh, de straf die Holleder uitzit van negen jaar voor afpersingen van een aantal uh -huh. uh, zakenlieden, onder wie Willem Enstra, dat die straf volgend jaar afloopt. Dus ja, de de klok begint wel te tikken. Ze moeten op enig moment wel duidelijk maken wanneer die zaak dan maar gaat worden. Anders uh, staat hij uh, op straat. Ja, de, de, de bedoeling is dus dat hij dan blijft zitten in principe. Zeker, ja. Ze willen ze graag houden. Ja. Ja. Uh, even voor de, over de uitspraak. Hè, want het OM is daar vrij optimistisch over. Die zeggen, nou, volgend jaar zomer gaat dat allemaal gebeuren. Gaan ze dat halen? Ik vraag het me af. Hè, de, de zaken van Surel, die worden eind deze maand gaan ze ermee beginnen. Nou, dat wordt alweer heel ingewikkeld. Um, er zal nog genoeg uh, gedoe zijn over die nieuwe kroongetuigen... van het uh, Openbaar Ministerie. He. Daar gaan de advocaten natuurlijk op allerlei manieren op schieten. Aan de andere kant hebben ook de advocaten... weer nieuwe getuigen uh, uit de hoed getoverd. Daar gaat het OM weer op schieten. Dus ik moet het zien of ze dat halen. Maar ja, ze moet op enig moment wel tot een afronding komen. Want he, je hebt dan juridisch gezien ook wel er belang bij om een zaak binnen een redelijke termijn af te ronden. Nou, die termijn is al lang overschreden. Want die, die verdachten zitten in al die tijd zitten die gewoon ook vast dus? Een deel van de verdachten. Dus uh, het, het, kan, de... het kan maar zo zijn dat ze misschien straks langer vastzitten... dan de straf die ze krijgen? Ja, dat hebben ze bijvoorbeeld bij Ali Agun. Dat was een van de uh, vermeende uh, moordmakelaars, zoals dat dan heette. Een Turkse... Eh, crimineel. Die hebben ze op een gegeven moment vrijgelaten... omdat ze met de verdedigingen van, eh, erover eens waren... dat mocht hij veroordeeld worden voor zijn vermeende aandeel... dat dat nooit langer zou zijn dan de tijd die hij al zat. En dat gaat mogelijk bij meer spelen. Er zijn ook een paar andere verdachten op vrije voeten... maar de echte kopstukken die zitten vast en die blijven... Mm. Nou, je mag aannemen ook wel... Ja. Uh, ja, het alleen heeft natuurlijk wel een, een, een risico genomen door dat allemaal bij elkaar te vegen, want daardoor wordt het inderdaad wel een, een, een ja, wat onoverzichtelijke bende misschien. Was ja. het toch niet beter geweest om het allemaal apart te doen? Ja, dat is in één zaak ook gebeurd, hè. de uh, moord op Thomas van der Bijl in 2006. Daar zijn de schutters al voor veroordeeld, maar één van de moordmakelaars in die zaak, Fred Ros, die hebben ze nou juist uh, niet in die zaak meegenomen, maar... Uh, hij mag zich verantwoorden in de lopende passagezaak. Dat is ingewikkeld, want daar uh, Frits Lauwaars de president van de rechtbank... dus de voorzitter van de drie rechters die deze zaak afdoet... was ook de rechter in die eerdere uh, zaak tegen de schutters. Dus ja, dan, dan kun je je voorstellen dat, dat de uh, advocaten daar wel bezwaar tegen maken. Ja. Dat is van tafel geveegd. Maar dus het is opgeknipt in één zaak... Ja, wat ik me voor had kunnen stellen... is dat ze het nog wat meer hadden opgeknipt. En dat ze de oude zaken, hè, die van 1993... los hadden behandeld van uh, de nieuwe zaken. Alleen, er zijn verschillende verdachten die in alle zaken rol spelen. Met name ja. Jesse Remmers, hè, de hoofdverdachte. Ja, Jesse, erg inderdaad. Ja. Um, nee, want kijk, justitie heeft natuurlijk al een paar zeepers gehad... zo de afgelopen tijd. Uh, als dit nou ook helemaal misgaat... Uh, ja, dan, dan, uh, dan is er wel wat aan de hand natuurlijk. Dan is er heel veel aan de hand. Hier is uh, um, he, de... de dit is de belangrijkste zaak op dit moment. Het proces van de eeuw is wat vroeg om dat al te zeggen. Maar het is wel een heel belangrijk proces. Ook voor het prestige van het uh, Openbaar Ministerie. Er zijn vijf officieren bij betrokken. Dat betekent niet alleen dat er uh, veel uh, ja, mee gemoeid is... Om, om die zaak te winnen, om tot veroordelingen te komen. Maar andere zaken blijven ook liggen. Want vijf officieren betekent dat er uh, toch minder zaken behandeld kunnen worden. En dat moet ook niet te lang duren. Dat hoor ik ook wel van de, van de recherche in Amsterdam. Dat ze zeggen... Ja, uh, onze zaak wordt nu niet behandeld, omdat, uh, omdat ze nog steeds bezig zijn met passage. Nee, want je zou heel makkelijk kunnen zeggen van... nou, Nederland is een stuk veiliger geworden... nu, nu die mensen allemaal achter slot en grendel zitten. Maar ik begrijp dat justitie vooral druk is met deze zaak dan... en, en andere zaken te lang laat. Uh, ja, dat uh, is uh, zeker zo. ...laat lopen, ja. Ja. ja. Dus echt veiliger is het ook niet geworden dan? Nou ja, en het, uh, het, uh, de onderwereld uh, staat ook niet stil. Hè. Er wordt nog altijd massaal in drugs gehandeld... en. Uh, er wordt nog afgeperst. En uh, dus ja, wat dat betreft is een illusie dat met uh, eventuele veroordeling van deze mensen. Uh, het onderwereld is uitgeschakeld, maar het zijn de, wel belangrijke pionnen. De plekken van, van deze spelers zijn ongetwijfeld alweer ingenomen dus door, door anderen. Ja, ik heb ook wel eens gezegd, er zijn al lang weer nieuwe holleders aan het werk. En dat zijn ook vaak jongens uh, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Of althans hun ouders. Ja. Je kunt denken aan Marokkaanse criminelen die een belangrijke rol spelen op dit moment. Ja. Goed, nou, het gaat deze week weer beginnen, het passageproces. En we gaan het wel zien en we blijven het lezen in Elsevier. Want je blijft erover schrijven, neem ik aan. Gerard was dat, misdaadjournalist van dat blad. Het Radio Dagboek. Deze week met Hans van Breukelen. En deze week verschijnt mijn boek Winnen. In zijn boek schrijft hij dat hij op het dieptepunt van zijn carrière overdacht om met 150 tegen een boom aan te rijden. Zo druk maakte hij zich over hoe er over hem werd gedacht. Nu Van Breukelen zich niet meer op de kop uh, laat zitten, uh, zegt hij, tenminste, en dat schrijft hij ook in het boek. Uh, maar wie hem afgelopen zomer met uh, Johan Derks op tv bezig zag, die zou daar anders over kunnen denken. Toch zal hem dat niet meer overkomen, vertelt hij tijdens de presentatie van zijn boek. Hey, dit, dit vind ik echt een verrassing. Via de, via de voice mail. Lelijke boef leuk dat je bent. Ik heb het best gedaan om je te pakken te krijgen. Nou. Willem van Hanegem komt dus spontaan binnenlopen, die heb ik wel uitgenodigd, maar nooit te pakken gekregen. Alleen via de voicemail, nou ja, dan weet je hoe Willem is. Hey, Breuken, dan krijg ik een belletje weer en dan krijg ik weer de voicemail. Maar als ik hem dan gelijk terugbel, dan kreeg ik ook altijd de voicemail. En die heeft een hele verraderlijke voicemail. Want dan staat er op ja met Willem. En dan begin je te praten en na de piep, nou ja, hij heeft me daarmee twee keer gefopt en toen, daarna niet meer. Maar het, al met al was het wel, uh, ik vind het echt bijzonder ik dat hij er is. is. Ik zit bij die Frits Spits in de uitzending en dan bel je schurk. Nee, tien minuten voor zeg je, ja, het zegt twee uur kan niet meer. Dus ik bel tien minuten, want ik denk, nee, ik moet bellen. we was tien minuten voor twee. Ja, maar ik vind het leuk dat je even terug bent. Goed je te zien. Het podium is voor jou, we willen graag naar je luisteren. Dames en heren, Hans van Breukelen. Eind seizoen 687 kreeg ik sportief gezien klap op klap te verwerken. Het had niet veel gescheeld of ik had mijn handschoen aan de wil gegangen. Ik had een aantal collega's als Lerby en Koeman en, uh, en Wim Kieft die wisten precies hoe ze mij boven de kast konden krijgen. Ja, eigenlijk met alles, joh. Uh, pak eens een bal, uh, uh, breuken, zit niet zo stom uh, te, te oude betten, uh, nou dat soort uh, dingen. En op het moment dat je daar anders mee omgaat, en toen dachten ze letterlijk: wat is er met die breuk aan de hand? En dat is leuk. Ik heb me zeker miskend gevoeld. Zeker toen uh, ik het Nederlands zelf al wat uitgegooid. Uh, en in de krant uh, als een soort van nationale Jut werd gebruikt. Dat hakte er wel in. Dat kan ik je verzekeren. Ja, dan ga je op een gegeven ogenblik het idee hebben van ja, wat heeft het allemaal nog voor nut. En dan was ik niet altijd de meest uh, gezellige en uh, de meest spraakzame. En dan had ik ook wel op bepaalde momenten een kort lontje. Karen en de kinderen hebben mij toen be laten beseffen. Als je dat doet dan ben je de grootste wat die op deze aardbol rondloopt. Dus kom op nou. En ja als je dan ziet wat er een jaar later gebeurt. Dan ben je ontzettend dankbaar dat je dat nooit gedaan hebt. En dan is het moment, eindelijk ook voor jullie waarschijnlijk aangebroken, dat ik het boek winnen overhandig aan Edwin van der Sarg, Giovanni van Bronkast, Jan van Halst, Berry van Halen, kom even naar voren. Hans, even de boeken bij, boeken bij. de periode kosten naar de tv kijken. Nee, en nu, uh, nu, meisje, nu is het voorbij. Weet je wat leuk is jongens? Aanstaande woensdag laatste pagina Dirkse, zit lig ik naast hem. Ja, ik dus het. wij moet je voorstellen dat dit Voetbal International is. Dit is de laatste pagina waar Dirkse altijd op schrijft, heeft hij hier dus die hele grote reclame <laughs> van het boek voorbij. Dat is toch helemaal geweldig? Nou, Super. Johan die zit heel anders in zijn vel en die kijkt heel anders tegen de voetballerij en de wereld aan dan ik. Dat heeft hij ook vaak genoeg uh, geuit. Ik heb hem daar wel eens op aangesproken dat ik denk door dat hij mensen op een bepaalde manier neerzet. Dat je daarmee niet alleen de mensen, maar ook familie en vrienden en vrouwen en weet ik wat heel erg weet te raken. Uh, nou ja, daar is hij dan niet mee eens omdat je dan niet volwassen bent. Hij ziet mij als een dorpspastoor, als een dominee. En als hij het zegt, moet ik eerlijk zeggen, dan voel ik, voel ik dat als een geuzenaam. En zoals Johan uh, dit boek al afbrandde voordat hij maar één letter gelezen had... zegt denk ik alles over hoe hij uh, met mensen omgaat... zonder dat hij inhoudelijk weet waar hij over praat. Want het gaat niet over mijn boek, ja het is mijn boek wel... maar het gaat over 90 toppers die ik uiteindelijk geïnterviewd heb. Daarom dat het ook over een, veel meer een wij-boek is. Uh, er zijn een heleboel mensen die absoluut niet meer aan hem, aan, aan, met hem aan één tafel willen zitten... Uh, ik doe het ook niet meer, omdat hij toch niet luistert. En dat hij toch alleen maar, ja, hij, is nog, hij is zo flexibel als een looie deur. Ja, dus wij, wij liggen elkaar een weekje te knuffelen hout, waarschijnlijk. Hij heeft Hans geregeld van Breukelen radiodagboek. Gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. Minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord. We gaan erover doorpraten met Jaaf Smit, de voorzitter van de vakcentrale CNV. Want die zitten vanuit de zijlijn natuurlijk ook maar te kijken... van wat gebeurt daar allemaal bij onze collega's. Um, dat zometeen. Eerst is hier nu Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ProRail heeft als opdrachtgever van werkzaamheden niet genoeg veiligheidseisen gesteld aan de verschillende onderaannemers. Dat zegt de onderzoeksraad. En dat zijn ook meteen de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. 16 uur onderhandelen bleek niet genoeg. Vanochtend vroeg liet Henk van der Kolk, de voorzitter van FVV-bondgenoten, weten dat hij het huidige pensioenakkoord verwerpt. Zijn bezwaren zijn te groot en de inzet van de vakcentrale, wat hem betreft, te klein. Nou ja, het uiterst teleurstellend is dat we het niet eens zijn geworden over een gezamenlijk besluit. De Federatieraad zegt vandaag geen ja en geen nee. Die zegt.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 Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius is het nog niet te laat. Om half vijf overlegt zij met minister Kamp... en trouwens ook met de andere bonden en de werkgevers... in de hoop om er alsnog uit te komen. Moet de minister meedenken met FNV... of heeft de bond zijn hand nu duidelijk overspeeld? Ik praat erover door met de voorzitter van de vakcentrale... die andere vakcentrale, CNV Jaap Smit. Welkom. Goedemiddag. We beginnen in standpunten altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid over die stelling natuurlijk doorpraten. Uh, hier komen de keuzes. Agnes Jongerius is een zwakke leider. Nee. Het wordt tijd dat Henk van der Kolk met pensioen gaat. Nee, dat maakt hij zelf uit. Maar zou je het wel stiekem willen? Ik weet niet hoe oud hij is. Het <laughs> fut bestaat ook al niet meer, hè? Nee, nee. Dus, uh... um, Wij van het CNV krijgen vanmiddag vast een pluimpje van de minister. Daar zit hij niet op te wachten. Maar ik, ik, uh, ik hoop wel dat hij ziet dat wij ons uh, constructief hebben opgesteld... met ook onze eigen mitsen. Ja, ja, mits. Maar goed, die, die, daar, daarmee hebben we willen aangeven... Dit pensioenakkoord is noodzakelijk, met alle plussen en minnen die eraan zitten. Er zijn nog een aantal losse eindjes die, die afgewerkt afge, uh, moeten worden, dat zijn onze mitsen. Dat zijn overigens de mitsen die lijken op een aantal tenzij onze collega-bonden van de FNV. En uh, ik, ik weet dat uh, de minister ook waardering heeft voor de opstelling van het CNV, ja. Ja, maar u was er al vrij snel uit. Ik bedoel, u hebt de afgelopen zomer gewoon rustig achterover kunnen zitten... en de boel een beetje volgen, toch? Uh, ik heb me gelukkig ook met andere dingen kunnen bezighouden, ja. Dus het is iets <lacht> anders naar achterover zitten, maar <lacht> ja, we waren er... Okay. Uh... Um, e even naar de stelling, want we moeten even formeel afhandelen. Ja. Uh, minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord. Dat is onze stelling. We zijn benieuwd natuurlijk van, uh, wat onze luisteraars daarvan vinden. Dus bent u daarmee eens of oneens met die stelling? Sms dat dan even naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 088. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met uh, standpunt. Even formeel, meneer Smit. Uh, minister Kamp moet vasthouden aan het pensioenakkoord. Dus het akkoord dat er nu gewoon ligt. Ja of nee? Ja, daar ben ik met hem eens. Dat willen wij ook. Ten, met de mitsen die eraan zitten. En daar gaan we ook nog over praten. Ja. Uh, goed, laten, we, laten wij daar ook zometeen ook nog even over doorpraten. Want u zegt, daar zitten wel overlappingen met uh, wat, wat sommige van die FNV-bonden niet zien zitten. Eerst nog even, kunt u nou uitleggen waar het daar nou misgaat bij FNV? Dat is lastig. Er zijn twee dingen die wat mij betreft door elkaar lopen. Aan de ene kant is het de wens, en dat zou ik aan mijn kant ook willen... om als eenheid, als FNV naar buiten te kunnen treden. Het wordt wel lastig als er één bond is... die gewoon überhaupt niet over dit akkoord wil praten. Waar moet je dan uitkomen? Dat is FNV bondgenoten. Dat is FNV bondgenoten, dus de eenheid. is dus één. De tweede, en daar ben ik meer in geïnteresseerd... is in het uiteindelijke resultaat namelijk een goed akkoord. Dus linksom of, links of rechtsom, het CNV staat achter dit akkoord... met nogmaals een aantal voorbehouden, maar er is uit te komen. Ja, dus voor mij is dat belangrijker dan... Nee, dat snap ik. Maar ze hebben dus de hele nacht daar zitten te vergaderen... pizza's gegeten, bitterballen, ijsjes. Alles is voorbijgekomen, maar uiteindelijk komen ze om zes uur naar buiten. En ik had het idee dat ze eigenlijk Jongeris en Van der Kolk... allebei niet goed uit konden leggen waar het nou dus mis is gelopen. Waar ze langs elkaar heen zijn gegaan en niet elkaar in de armen zijn gevlogen. Nee, dat begrijp ik ook niet helemaal. Maar nogmaals, als er één partij is die zegt... ik wil überhaupt niet over dit akkoord praten... en je gaat aan tafel zitten met partijen die zeggen... dit akkoord is op een aantal punten als het bijgesteld wordt, acceptabel... ja, waar heb je het dan over? Waar praat je dan 16 uur over, denk ik dan? Ja. Dus dat blijft ook voor u een beetje een raadsel? Dat is voor mij ook een ja, raadsel, ja. Bent u eigenlijk op de hoogte gehouden de hele tijd wat daar gebeurde? Nee, ik word niet, zeg maar... De, mijn collega jong heeft andere dingen te doen dan constant mij bellen. Maar ik heb er vanmorgen gesproken. En ik heb natuurlijk de afgelopen tijd veel contact met haar gehad... en gezien hoe dat daar, hoe dat daar gaat. Ja. Ja, hoe is zij daaronder? We hebben haar wel even gezien, natuurlijk naar buiten. Maar goed, dan moet je ook even je, je showbizgezicht oh, opzetten. Mijn collega, dat is een... Uh, een, een verstandig en een redelijk uh, uh, voorzitter uh, in een niet-makkelijke situatie. En ik kan uitstekend met haar werken, ja. Ja, ja. Maar hoe was ze er vanochtend onder toen u haar aan de telefoon had? Nou, doodvermoeid natuurlijk. Dat zal uh, niet alleen voor haar gelden. Maar, uh, maar positief uh, nog steeds dat er iets, iets goed is. Strijdbaar. strijdbaar. Ja. Ze ja. geeft het ook nog niet op. Nee. Want vanmiddag is dat overleg dus in Den Haag? Want daar zit u ook bij, hè? Ja. ja. Wat, wat gaat daar gebeuren? Nou, ik vermoed dat uh, die minister de minister de mitsen van ons... Hè, want laten we wel zijn, ook het Cnv heeft een aantal mitsen ge, uh, gesteld... Ook uh, dezelfde die, die je bij FNV hoort. Want het is niet het alleenrecht van het FNV om op te komen... van mensen die met 65 en een zwaar beroep... met goed verzoen en pensioen willen. Ook wij hebben ons er druk over dus gemaakt. Dus dat is een van uw mitsen ook? Precies, en dat moet ook goed geregeld zijn. En ik heb er goede hoop op dat de minister vanmiddag... met een handreiking komt die het uh, uh, in, in die richting. Dat verwacht ik ook. Uh, want ik weet dat deze minister... Ook niets liever wil dan er met elkaar op een goede manier uitkomen. natuurlijk binnen de ruimte die die heeft. Um, dus dat zijn die zware beroepen. Dus u denkt dat dat gaat wel loslopen. Daar heeft de minister nog wel wat onderhandelingsruimte. Ja, en dat is een zorg die we allemaal hebben. Die, die risicoverdeling tussen werknemers en werkgevers. dat is waar FNV-bondgenoot ook een zwaar punt van maakt. Ja, daar is lang en breed over gesproken. Er is een formule gevonden. waarin je zegt, hoor eens. Uh, aan de ene kant de premies die gaan niet omhoog. maar die staan op een hoog niveau. Uh, en als de pensioenpotten goed gevuld zijn. dan is het de werkgever niet meer toegestaan. om maar een tijdje geen premie te betalen en geen greep in de kast te doen, zoals in de jaren negentig wel gebeurd is. Dus we zetten dat vast. We hebben ook met elkaar geconstateerd... dat het instrument van de premieverhoging niet meer werkt. Als je nagaat om wat voor grote bedragen het gaat. Als de beurs 5% keldert, ga maar na, wat voor bedrag je dan moet bijstorten. Dat trekt geen bedrijf, of geen, dat, dat kan niet. Dus we hebben met elkaar daar verstandige afspraken over gemaakt. En aan de CAO-tafel blijft het mogelijk om met elkaar te onderhandelen... over de hoogte van de pensioenpremie. Dus aan alle kanten is dat, is dat ruimschoots bekeken en besproken. En ja, een leven zonder risico's bestaat maar, niet. Dus u vindt op dit punt moet het akkoord gewoon... daar kan je weinig meer aan, aan veranderen? Dit, nou ja, dit ik heb gewoon... destijds, en, en, en dat zal nog weer herhaald worden... ook aan de werkgeversvoorzitter Wintjes gezegd... die zegt, maak nou duidelijk dat... Je, zeg maar, je niet je handen aftrekt van de pensioen, als de nood aan de man is, dat je natuurlijk als werkgever je verantwoordelijkheid pakt. Ja. En daar heeft hij al een paar maanden bevestigend op geantwoord. Ja. En, dan, en dan die zekerheid hè, over de hoogte van het pensioen. Maar goed, u zei net al zelf, ja, dat, dat, die zekerheid heb je niet meer tegenwoordig. Me. We hebben elkaar de laatste decennia misschien een beetje uh, wijsgemaakt dat het 100% zeker is. En dat weten we, dat het niet zo is. Uh, nou, dat is een bittere pil, maar zo zit de wereld in elkaar. En wat, waar het ons steeds om gaat, is dat je uh, je moet risico's niet te allen tijden willen vermijden, want dan sta je stil. Je moet zorgen dat je risico's kunt beheersen. En wat ons betreft kun je de risico's die met dit akkoord uh, gepaard gaan op een goede manier beheersen, als je daar hele duidelijke afspraken over maakt. Eén van die dingen bijvoorbeeld is die de rekenrente of de discountenvoet. Wij rekenen reken je niet rijker dan je bent. Nou, Ik zeg het in het kort, ik werk niet mee aan een akkoord dat schadelijk is voor, me, voor de belangen van mijn eigen kinderen die jongvolwassen zijn. Daarmee zeg ik, je zult met elkaar duidelijke afspraken moeten maken over hoe je dan omgaat met de, de verwachte resultaten. En dat is een uit te werken punt. Ja, dus dat is ook iets wat, wat nog op tafel en u zegt, ook daar heb ik vertrouwen in dat we daar wel uitkomen. Zijn er ja. nog een paar dingen op uw wensenlijstje? Of nou, we, we, we hebben drie mitsen geformuleerd. De eerste betreft die zware beroepen... en die met goed fatsoen op 65 moeten kunnen stoppen. Dat zijn we eigenlijk allemaal met elkaar eens. Ja. Het tweede is wat ik net noem... dat is die, die, de manier waarop pensioenfondsen omgaan... met hun verwachte, de verwachte resultaten. En het derde is, er moeten gewoon keiharde afspraken gemaakt worden... ook aan de cao-tafel, waarin de werkgever echt werk maakt... van het vergroten van de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt. Want als je dat niet doet... Ja, dan heb je niks aan een verhoging van de pensioenleeftijd. Ja, en u zegt al van nou, daar liggen, liggen een paar overlappingen. Dus uh, dat zijn allemaal punten waar we wel uh, uit kunnen komen. Dus ja, de vraag is: dus, wat, wat gaat er nou vanmiddag gebeuren? Want Kamp heeft steeds gezegd van ja, ik uh, wacht af wat, wat er bij de FNV met name gebeurt. En uh, komen ze er niet uit, dan ga ik gewoon, uh, val ik terug op mijn oude plan. Nou, dat, dat is voor niemand goed. En de mensen die, die zeg maar, waar iedereen zich zorgen over maakt, namelijk die mensen met zware beroepen die op 65 moeten kunnen stoppen. Die zouden wel eens slechter af kunnen zijn als dat plan van Kamp gewoon zo doorgaat. Ja. En dat weten we allemaal. Dus in, het, in, het, in, de, in, de, in de strijd om dit akkoord beter te maken. dreigt het kapot te gaan. En daar heeft niemand wat aan. Dus we zullen onze kop erbij moeten houden. en moeten kijken. wat we er vanmiddag met elkaar uit kunnen. zegt u vooral tegen de FNV? Nou, ook tegen iedereen. Maar ook, laat ik zeggen, we zijn nu erg gericht op, de, op, de, op het geruzie binnen het FNV. Uh, ja, het dat, uh, dat gaat ook om, om belangrijke zaken. Maar uiteindelijk gaat het mij om het resultaat. We moeten hier met elkaar uitkomen, kop erbij, uit de loopgraven en verstandige besluiten nemen. Ja. Um, maar goed, uh, Jongerius gaat er vanmiddag heen. Ik geloof dat ze de, de man van de FNV Bouw ook meeneemt. Ik zal er zelf ook bij zijn. Ja, u bent erbij. Neem ik wil van, van, ja. vanuit de FNV nog even. Want Van de Kool heeft gezegd, ik ga er niet heen. Want ik vind dit akkoord gewoon Ja, goed. dat vind ik onverstandig. Maar dat, dat, dat gaf ik net al aan. Kijk, als je met iemand aan tafel zit die überhaupt niet over dit akkoord wil praten... ben je gauw uitgepraat. Ja. Maar goed, Goed, de FNV zal dus daar vanmiddag, wat er ook verder besloten wordt... zal nooit met één stem spreken. Nee, dat, dat moet er maar zo zijn. Dus de minister weet dat hij altijd dan tegenwind kan verwachten... van twee grote bonden binnen de FNV? Nou, misschien één. Het kan zijn dat het tenzij... want de Afrikaaboe heeft nog eens een tenzij. Maar laten we wel zijn, de vakbeweging is, wordt niet zeg maar, helemaal gedomineerd... en nee. bestaat niet alleen het FNV-bondgenoten. Nee. Nee, dat is ook waar veel mensen op reageren. Zeggen van, ja, wat is dat allemaal? Ook die referenda die binnen de FNV zijn gehouden... de opkomst was geloof erg matig... Uh, het lijkt alsof iedereen ook een beetje moede van is. Ja, maar hè? mensen begrijpen ook dat we. Uh, ik heb zelf elf bijeenkomsten gehad met leden van ons. Als ik die mensen klip en klaar uitleg, zonder uh, mooier te maken dan het is, mensen, uh, dit is wat er moet gebeuren, dan begrijpen mensen het ook. En ook de hele discussie over dat we langer moeten werken. Heel veel mensen die snappen best, daar uh, hoef niet heel, heel slim voor te zijn om dat te begrijpen. Is dat met een hogere levensverwachting en een, en een vergrijzende samenleving? Dat je wil je het systeem in, in de lucht houden, dat je langer moet werken. Als je maar ervoor zorgt dat mensen ook inderdaad langer kunnen werken, of mensen die een heel zwaar beroep hebben en heel lang gewerkt hebben en met goed fatsoen wat eerder uit kunnen. Je kunt ook zeggen, uh, wat FNV Bondgenoten doet, en uh, in de lengte daarvan dus bijvoorbeeld ook Abfacabo en, en een beetje die FNV Bouw, uh, is toch uh, tot, tot, laten we zeggen, achter de komma opkomen voor de, voor de werknemers. Ja, het lijkt dat er is een waar beetje voor zijn opgericht, lijkt me toch. Ja, maar dat, laat ik zeggen, dat, het lijkt er een beetje op dat wie daar het hardst op, op hamert het beste voor de mensen opkomt, maar we hebben precies hetzelfde punt gemaakt. Alleen je moet op een gegeven moment wel met elkaar vooruit. En wij hebben gemeend uh, in juli te zeggen... wij gaan akkoord met dit akkoord, mits aan drie voorwaarden voldaan. Is, is, is uw uh, tactiek, als ik het zo mag zeggen, is die, is die dan misschien veel beter? Dat je gewoon tegen de minister zegt, nou, oké, okay, wij, wij gaan akkoord hiermee... en dan gaan we zometeen nog wel even praten over de comma's over de en de punten. Je zegt natuurlijk alleen maar, ja, mits als je het idee hebt... dat je met die mits er ook uit kunt komen met deze minister... en dat was wat ons betreft ook het geval. En het blijkt ook dat het te spreek is met de minister... Uh, we zullen het zeg maar niet voor 100% op alle punten je, je, je, je gelijk krijgen. Dat kan ook niet. Het leven bestaat uit het sluiten van compromissen. Binnen de kaders die er zijn. Binnen de situatie waarin we allemaal uh, weten dat we het financieel uh, moeten, moeten uitkijken. Maar vanuit dat vertrouwen hebben wij gezegd... ja, dit akkoord heeft een 90% een aantal zaken die wij kunnen begrijpen... en waar we onze mensen achter kunnen krijgen. Maar hou er rekening mee, dit zijn zaken, onder andere die 65 jaar... die we goed moeten regelen. En het gaat er ook een beetje om dat je in vertrouwen met elkaar eruit komt. Dat is ook een beetje de stijl van het CNV. We gaan niet meteen boe roepen en dan eens kijken wat we eruit halen. We gaan praten en als het nodig is, roepen we boe. Ja, en, en dat kan nog steeds trouwens. Zou, u nog, zou het nog zo kunnen zijn dat u zegt. Nou, ik ga toch. We hebben, want kamp, u, u vertrouwt Kamp volledig, maar als hij nou niet met die punten komt, waar u nog tenzij wij heeft gezegd. Ja, dat, dat, dat is een alsvraag, dat, dat zie ik wel. Maar ik ga ervan uit dat wij daar gewoon uh, op een goede manier uitkomen. Ja. Rennert Algraaf, voorzitter van de vakbond de Unie, die vindt dat uh, premier Rutte zich er intussen mee moet gaan bemoeien. Wat vindt u? Nou, ik, volgens mij kan deze minister dat heel goed zelf. Maar als meneer Rutte zich daarmee wil bemoeien, dan hou ik hem niet tegen. Maar ik heb tot nu toe gemerkt dat in de bespreking die we met minister Kamp hebben gevoerd, dat dat... Uh, uh, nou ja, dat zijn gewoon goede, goede besprekingen. Maar laat ik zeggen, als de minister zich een beetje bemoeien... wordt wel duidelijk, nog duidelijker... dat het hier om een hele belangrijke zaak gaat die, die ons allen aangaat. En uh, vanuit de Kamer wordt nu gereageerd... PvdA en ChristenUnie wil de opheldering van Kamp. Ik begrijp trouwens dat hij vanwege uh, privé uh, toestanden uh, nog niet kon reageren. Dat, dat hij dat pas later deze middag doet. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat hij nog niet... Uh... Mm -hmm. Maar heeft u vannacht, geloof ik, allemaal uitgenodigd... om naar dat gesprek te komen, hè? Ik heb de minister vanmorgen gesproken en gehoord... Ja, uh, ik wil je graag vanmiddag uh, erbij hebben. Ja, dus uh, PvdA en die zeggen dus nu Kamp moet uh, opheldering geven... hoe hij uh, denkt uh, over dit pensioenakkoord weer met de bonden op één lijn te komen. Maar dat is misschien een stap te vroeg nu. Eerst moet dat de eens komen, denk ik. Ja. En nogmaals, uh, het zou mooi zijn als we dat met z'n allen uh, over de streep gaan. Maar wat mij betreft gaat het nu in eerste instantie om het feit... dat we met een royale uh, groep uh, en meerderheid inderdaad over die streep kunnen gaan. Uh, um, en, en, en, en een goed akkoord kunnen sluiten. Want het slechtste scenario is dus als Kamp vanmiddag gewoon zegt... Uh, ja, uh, we hebben het geprobeerd, uh, uh, het kan niet, ik ga terug naar de Kamer... en ik ga met de Kamer wel proberen om uh, toch ah, een zal te zal in de Kamer ook een aantal van dezelfde mitsen en maren tegenkomen. Hè? Want uh, daar zijn, er is een aantal moties uh, voor Ingediend tweede van betreffende de, de mitsen van ons, hè, die, die, die rekenrente of de, hoe je als pensioenfonds omgaat met je te verwachten resultaten. En de tweede is die, die zware beroepen van 65 jaar. Dus uh, het kale voorstel van Kamp, daar zal hij nog een, een zware dobber aan krijgen. Maar het is, laat ik zeggen, wij moeten als sociale partners ons realiseren: als we dit, ons dit dan uit handen laten nemen, dan wordt het inderdaad een kwestie van de politiek. En de vraag is of het daar beter van wordt. En dan kunnen we ook gelijk een streep door het poldermodel zetten. Ja, dat zou mij zeer aan het hart gaan. Want ik denk dat wij in Nederland een aantal zaken heel goed geregeld hebben. Juist door de bereidheid om met elkaar aan tafel te gaan zitten. En als je een vergelijking maakt in Europa... laat maar zeggen, hoe zuidelijker je komt... hoe groter de tegenstellingen zijn, hoe groter de puinhoop. Ja, duidelijk. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Dus blijft u lekker zitten en dan uh, luistert mee. Dan, dan komen we zo terug om die reacties even door te nemen. Uh, de stelling, minister Kamp moet vasthouden aan zijn pensioenakkoord. Eens 50 procent... Oneens 50 dat is wel mooi. Uh, er is door bijna duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Clara Roosendaal. Ik ben tegen de stelling. Ik vind, zoals minister van der Kamp uh, het voorstel doet, zwaar onvoldoende. En zoals bijvoorbeeld de AMBO uh, de, de, de heeft uitgelegd... dat de pensioen uh, waar we ja op moeten stemmen, dat vind ik ook zwaar onvoldoende. Uh, er wordt namelijk bijvoorbeeld gezegd de AOW, die wordt jaarlijks verhoogd met 0,6 procent. Dat is het eigenlijk het enige positieve wat ze naar voren kunnen brengen. En, uh... Dat gaat dus jaren, jaren, jaren ja. zo door. En dat geven ze aan, dat is ontzettend groot. Ja. Maar dat heb ik ook gezegd, daar hebt u het over. 0,6 procent is nog niet eens 1 procent. Ja. Maar mevrouw, de vraag is natuurlijk, van als, want het gaat over het pensioenakkoord... Ja. Hè, wat er nu ligt, uh, dus de, de, de stelling is, minister Kamp moet daar aan vasthouden. En, en als hij dat niet doet, dan zou het best eens kunnen zijn... dat hij nog naar een veel versoberder uh, uh, plan komt. Ja, maar dat vind ik ook zo gek. Er wordt gewoon gedreigd van denken omdat je ermee akkoord gaat. Zoals de bonden nu een paar verbeteringen hebben aangebracht. Want anders krijg je het akkoord mm. wat minister Van der Kamp aanbrengt. Oh, ja. En dan uh, dat betekent dus dat minister Van der Kamp iets slechts aanlevert. Ja. De, dus dat goed. vind ik een heel raar argument wat steeds gebruikt ja, okay. wordt. Oké, dank, dank u wel dan, voor het bellen, want ik heb veel meer mensen hangen die oh, willen ook graag hun mening geven. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met Van der Berg. Ik heb bewondering voor het geduld van minister Kamp. Uh, en ik heb absoluut geen begrip voor de obstructie. Zo zie ik het toch een beetje die gepleegd wordt door mensen die nauwelijks iets voorstellen. Want uh, als ik de percentages zie van mensen die gestemd hebben, denk ik, het is absoluut ondemocratisch. Nou goed, je kunt, dat kun je zeggen, maar die bonden vertegenwoordigen natuurlijk wel een hoop mensen. ...zo weinig mensen kunt, uh, in de benen kunt krijgen om te stemmen... ...dan is ja, op zich is het hele vakbondensysteem waarschijnlijk uh, iets van de jaren 70 van de vorige eeuw. Maar goed, ik, ik vind dat soort percentage in dan zo'n grote mond... er gewoon obstructie niet over willen spreken. Deze man die van de kolk zal toch nooit meegaan. Dus die moet gewoon aan de kant gezet worden... ...en uh, laten de redelijke mensen het besluit mee nemen... En ze niet laten gijzelen door dit soort mastodonten. Nee. En dus moet Kamp vasthouden aan het akkoord dat er nu ja, ligt? Ja, absoluut. Ik vind, ik vind hem trouwens, ik vind dat, dat, ik, voor de VVD-minister, vind ik hem zeer sociaal. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Javier Wel uit Gouda. Dag. Ik ben het uh, volstrekt oneens met de stelling. Ik vind Kamp zeer asociaal in tegenstelling tot de vorige spreker. Hij, hij houdt steeds vast, laat de anderen bewegen. Er is geld genoeg in wezen, want... Uh, het is een kwestie van gederfde inkomsten tegen uitgaven. Dat uh, wil ik best zeggen. Uh, de uitgaven die zijn uh, 12, nee, wat is het? 18 miljard, geloof ik, de bezuinigingen. Ja. En, uh, hè, maar in dezelfde periode van vier jaar... geeft ze ruim 40 miljard uit aan subsidies voor huizenbezitters. Dus een beetje omschakelen naar gederfde ja. inkomsten. Heeft hij veel meer vrijheid van handen, maar hij wil het niet. Nee, nee. En daarom vind ik het asociaal. En ik ben ook... Uh, ik vind ook dat hij slecht. Ja, ik vind het geen goede minister. Nou, laten we zo nee, zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het akkoord wat er nu ligt, dat is tot stand gekomen met werkgevers, met de, met, met de, met de bonden. Dus ja, bedoel, dit is wat er ligt nu. En, en de vraag is nu, moet hij daaraan nou vasthouden? Nee, het akkoord waar hij aan vast moet houden, of waar hij, waar hij moet, mee moet komen, zijn de mensen en de maren van de ja. hè, partners. Want die worden voorlopig in kans. Ja. Niet maar goed, u hebt meneer Smit gehoord, die heeft er alle vertrouwen in... dat hij daar nog wel wat water bij de wijn doet. Ja, meneer Smit is een aardige man, maar te goed van vertrouwen. Okay. Ik ben nu 83 en, <laughs> en ik heb al iets meer gezien. Oké, okay, dank, dank u wel <laughs> voor het bellen. Ja. Uh, toen u zei dat hij een aardige man was, knikte hij... en daarna zei hij, uh, nee, dat klopt niet. Uh, goed. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Thijssen. Moet ik ga alleen in op de bouwvakkers. Mijn man heeft 41 jaar in de bouw gewerkt. Toen hij in de fut kwam, was hij 63, zo wat En hij was op, totaal op. Iedere morgen, om 6 ja. uur reed hij weg, stond ik daar beneden. Ons hele gezin heeft eronder geleden. Hij kwam een 5 uur thuis, doodmoed. Dan uit Groningen, dan uit Limburg, overal vandaan. En dan kwam hij thuis dan had hij totaal geen aandacht meer voor de kinderen. Ik vind dat daar rekening mee moet worden gehouden. Ja. Die man die werkt de hele dag knetteruit, ja. in de koop, in de regen. Maar mevrouw, even, even terug naar de stelling, want uw verhaal is duidelijk. Hè? Uh, de, de, maar nu even, wat, wat vindt u dan? Want uh, moet, zit u meer op de lijn van FVV-bondgenoten die zeggen... dit akkoord is niet goed genoeg? Of zegt u nou, van, dit ik... is een mooi, mooi akkoord wat er nu ligt... waar veel mensen het over eens zijn? Ik ben ook wel, bij een bepaalde ding ben ik het eens, maar ik vind de zware beroepen moeten ze zien. Ja. Maar dat heeft meneer Smit net ook gezegd, dus dat, dat gaat misschien nog wel verbeteren erin. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met man uit Rotterdam. Uh, ja, ik wilde even aangeven dat de vakbonden eigenlijk maar een heel klein gedeelte van de mensen vertegenwoordigt. Uh, uh, er zijn vrije beroepen, er zijn kleine zelfstandigen. Uh -huh. uh, ja, en die bouwvakken die zo hard moeten werken, weten wie hard moet werken? Een groenteboer die is maar om vijf uur naar de markt gaat. Uh, en, en, en een viesboer die in weer en wind met zijn harenkarretje staat. En als die, als die bouwvakken zo vreselijk moe worden, had hij een ander beroep moeten kiezen. Maar de kamp moet dus aan zijn akkoord vasthouden en de vakbonden moeten veel veel minder grote mond hebben. Ze mogen blij zijn dat ze überhaupt nog een beetje mee mogen praten. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Mag ik het zeggen? Ja, meneer van der Berg. Ik ben een 65 plussers dus ik heb meer dan 45 jaar betaald. Maar de punt is, weet u wat ik zo vreemd is? nog bijna bizar. Dat, zoals uw gast en andere leiders van de vakbonden. en onze parlementsleden. die net terug zijn voor zes weken vakantie. die gaan beslissen dat de gewone man twee jaar langer door moet werken. Dat is punt 1. Punt 2, ze zijn ook niet eerlijk. Want kijk, dat je twee jaar langer doorwerkt. ik heb nog geen ene vakbondsman. of iemand het parlement hoort en zegt. Ho, ho, dat is de helft. maar jullie krijgen ook twee jaar korter uitkering straks. want men gaat twee jaar eerder dood. Mm. Kijk, dus de werkmensen. Die worden weer zo bij de been genomen. Het is werkelijk treurig. Mm. Hoezo gaan we de dood? Nou, kijk, als ik, als ik twee jaar langer moet werken... dan krijg ik daardoor twee jaar korter uh, uitkering. Ja, zo. ja, ja, ja Nee, nee ja. maar dat vertellen ze niet. Dat is een, in principe... <laughs> nee, dus gewoon... Nee. Nee. Maar ze denken nee. dat het volk zo dom is. Maar zo dom zijn we niet allemaal. D Dank u wel voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, u spreekt met mevrouw Vermeijs. Ik wilde zeggen dat ik het volkomen eens ben met de stelling. En ik maak me eigenlijk een klein beetje boos. En aansluitend bij een eerdere meneer. Want hoeveel werkenden zijn nou helemaal lid van het FNV? En hoeveel daarvan zijn lid van die twee dissidentenbonden? Hoeveel van die leden hebben hun stem uitgebracht? Dus... Over welke aantallen spreken we? Ja. En dat is een zo klein aantal. En die kunnen een invloed uitoefenen op een pensioenakkoord. Ik ben het helemaal eens met die meneer van het CNV. En uh, ik, uh, ik vind dit echt een hele slechte zaak. Goed. Niet democratisch. Dank u wel voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Hallo. Hallo. Zeg maar. Toch, meneer van der Berg. U spreekt met Fokken zuid Groningen. Goedemiddag. Ik ben 64 jaar. Ik heb altijd uh, gewerkt en ik wil wel uh, best doen tot uh, mijn 70ste. Ja. Maar wat ik me afvraag is waar, waar is het geld van al die pensioenfondsen dan gebleven? Ja. ja, die hebben dat allemaal belegd en het ging niet zo goed op de beurs, hè? Nee, maar op een gegeven moment krijg ik uh, hele rare brieven uh, <laughs> dat ik mijn uh, pensioen af kon kopen. Ja. Ja. En denk, uh, in wat voor maatschappij lijf ik ja. nog? Meneer Fokkers, ik denk dat we dat probleem even niet oplossen hier. Uh, bedankt in ieder geval voor het bellen. Want ik moet, ik moet echt terug naar Jaap Smit, omdat we uh, gewoon aan de tijd zitten. Uh, hartelijk dank en succes met alles, zullen we maar even zeggen. Hij heeft meegeluisterd, de vak, voorzitter van het vakcentrale CNV. Um, Eén belangrijk punt. Die mensen zeggen, veel mensen zeggen van, ja, die bonden die trekken wel een grote broek aan. Maar wat hebben die eigenlijk nog te vertellen qua achterban enzovoort? Nee, we moeten niet vergeten dat uh, ongeveer 22 procent van alle werkende Nederlanders... nog aangesloten is bij een vakbond. Dat is op zich nog een hoog percentage, maar dat zou hoger mogen zijn. Als je het internationaal vergelijkt, is dat helemaal... Legt. Ik bedoel, het ik geloof dat het ANWB het nog net iets beter doet wat dat betreft. Maar dat is een fenomeen dat in onze samenleving het algemeen zien of mensen nog uh, zich committeren nou. en lid willen zijn. Maar, u maar het hoorde, is een hoog percentage. Ja, en, en, maar u hoorde ook net die meneer die terecht zei, van, Er zijn heel veel mensen die werken voor zichzelf en die zijn, die zijn helemaal niet vertegenwoordigd bij dat, dat overleg. Is, nou, bij vakbonden zijn ook uh, uh, mensen aangesloten die als ZZP'er werken of, of zelfstandigen. Maar we moeten wel ons realiseren dat. Of we het nou leuk vindt of niet, maar op dit moment is de vakbeweging de vertegenwoordiger van de werknemer in Nederland. Dat zeg ik ook vaak tegen mijn achterban. Daarom ben ik het niet alleen voor mijn eigen leden, maar ook voor de mensen die geen lid zijn. En dat belang moeten we dus ook voor ogen houden. Maar zo is het op dit moment geregeld. En dat moeten we ook niet zomaar weggooien. Nee. Ja, dat heb ik u laatst ook een keer horen zeggen bij collega Kokkelman. Want de vraag was dan ook, bij die pensioenfondsen zitten vakbonden natuurlijk ook allemaal aan tafel. Ja. Uh, of je daar niet uh, zeg maar professionele bestuurders neer moet zetten. Er zitten heel veel professionele bestuurders. Maar het blijft een verantwoordelijkheid van de sociale partners. En van die sociale partners, vakbewegingen, en werkgevers, mag je verwachten... dat die ervoor zorgen dat er goede en bekwame bestuurders zitten. Die ja. verantwoordelijkheid hebben we ook. Ja. Uh, er zijn mensen die zeggen, de FNV, met name dus die, uh, die dwarsliggers... Die, die plegen obstructie. Zo wordt het echt gezegd net, hè? Nou ja, dat woord gebruik ik niet. Ik snap dat, de, de, dat het de gemoederen heftig in beweging brengt. Het gaat ook niet over niks. Maar er zijn wel een aantal mis, is wel een aantal misverstanden in het spel. Misschien mag ik er één noemen. Ja. Die eerste mevrouw die reageert, die zegt... ja, die AOW gaat maar 0,6% omhoog. Ja, dat is tot 2028 elk jaar met 0,6%. Dat is de verhoging van de AOW. Die gaat niet eenmalig met 0,6% omhoog. Dat is inderdaad veel te weinig. Maar die wordt jaar in jaar uit ja. verhoogd... opdat mensen die juist afhankelijk zijn van die AOW... en dat zijn juist die mensen die lang gewerkt hebben... en een lage inkomen... Hebben, voor wie dat die AOW de belangrijkste pijler is van het pensioen, op dat die omhoog gaat. Ja, nou, u gaat vanmiddag aan tafel daar met, uh, met alle, alle mensen die we het al uit hun treur hebben genoemd. Uh, ik hoop dat, dat we er maar uitkomen dan met z'n allen. Bedankt dat u hier was in ieder geval. Op. Jaap Smit. Uh, percentage niet veel verandert, nog steeds 50-50. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk wat er daar in Den Haag gaat gebeuren. Elsbeth. Ja, we gaan over een ander heikelpunt discussiëren. Ronald Plasterk en Ewaard Eergang over Griekenland en de Euro. Moet Griekenland nou uit de euro gegooid worden of niet? En we gaan het hebben over dwangpatiënten. Mensen bijvoorbeeld die 80 keer per dag hun handen wassen. Die zijn er inderdaad, ja. Uh, zometeen in Dit is de Dag. Uh, ik wens u prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV